In uur, remonseree met het RWS journaal Alexander straks in de ridderzaal de troonrede zal voorlezen. Normaal wordt de gouden koets ingezet, maar die wordt gerenoveerd. De glazen koets is in 1826 aan koning Willem I gegeven... en daarmee de oudste koets van de koninklijke stallen. Webwinkel 123 Inkt wil dat printfabrikant HP consumenten compenseert voor de schade die ze leiden door een printerupdate. De webwinkel richt een stichting op waar consumenten zich kunnen aansluiten voor een schadeclaim. Sinds vorige week accepteren sommige printers geen inkt meer van verschillende huismerken. En dat komt door een update die HP heeft uitgestuurd. Klanten moeten vanwege die update overstappen op in cartridges van HP en die zijn vaak tientallen procent te duurder. De printerfabrikant zegt niet op de hoogte te zijn van een eventuele schadeclaim. In Frankrijk heeft de politie acht mensen opgepakt... in verband met de aanslag in Nice op 14 juli. Mohamed Boullel reed toen met een gehuurde vrachtwagen in op de menigte... die op de boulevard naar het vuurwerk stond te kijken. Bij die aanslag kwamen 86 mensen om het leven. De acht arrestanten komen uit het departement alpes maritiem waar ook Nice in ligt. Ze worden ondervraagd over hun banden met aanslagpleger Boullel. Eerder werden er al zes mensen uit de omgeving van Boullel... gearresteerd in verband met de aanslag... Bij nieuwe demonstraties in Congo zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Hun verkoolde lijken werden gevonden in het hoofdkantoor van een van de Congolese oppositiepartijen. Dat gebouw werd vannacht in brand gestoken bij gewelddadige protesten. Zeker 17 mensen kwamen gisteren om het leven bij een strijd tussen de politie en demonstranten... De protesten richten zich tegen president Kabila. Hij besloot onlangs de verkiezingen uit te stellen naar volgend jaar. Zijn laatste termijn loopt af, maar de oppositie is bang dat Kabila langer aan de macht wil blijven. En dan het weer. Wolkenvelden trekken over het land. Vooral in het noordwesten en westen soms een bui. In de loop van de dag in het zuiden en oosten meer zon. Het wordt een graad of twintig. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen mannen.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 Van uh, Jewish, New Jewish Newton of zo. Ik. Maar in ieder geval, dit was uh, Dave Edmonds. En uh, dat is ook wel weer eens lekker. En daarvoor hoorde je natuurlijk die hele gorddroge... conference. Uh, heel oud al hoor trouwens. Maar ontzettend leuk nog steeds. Van uh, Jos Gijzen, Belg. En uh, over onder de wapens. En uh, de, ja, ik vond dat gewoon uh, weer eens leuk. Omdat we eens terug te horen. Maar zo'n conferentie van de jaar of 30. dertig. Misschien wel ouder zelfs. Maar daar wil ik afwezen. Daar wil ik gewoon afwezen. Ja, want we gaan eten. Dat vind ik veel belangrijker. Toch? Een beetje, maag, beetje maagvulling en zo. We, we weten al dat het over tuinboden gaat. Maar de rest, ja, <lacht> je moet nog even wachten. Kan ik nog vertellen? Oh ja, we gaan lekker uh, eten. Uh, recept komt eraan en u kunt dat straks natuurlijk ook nog even nalezen. Maar eerst, nadat het heeft aangekondigd, gaat Sandra het voorlezen. Oh, spannend. Tuinbonen. Oh, tuinbonen. Tuinbonen. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Nou Sam, nou, laat eens horen. Ik had al verklapt dat er tuinbonen in zitten. Ja. En dan kan ik ook nog verklappen dat er olijven in zitten. En Oem. het is met tajatelle. Ah. Uh, Lekker de pasta. Het is, uh, volgens mij is het hartstikke gezond. Wil je weten wat erin zit? Eh, ik wel. Ja, nou komt ja. ie hoor. Uh, 450 gram tuinbonen. Dat kunnen uit een pot of uit de diepvries zijn. Twee uh, eetlepels olijfolie. Eén rode ui in smalle patjes, Eén rode peper in reepjes. Maar zonder de zaadjes. Anders wordt het heel erg heet. Uh, 100 gram worst in dunne plakjes. Of in blokjes. Want je kan chorizo natuurlijk ook zelf als, uh, als borst kopen of bij de slager. Ja. Uh, 50 milliliter vleesbouillon. En dan die 400 gram tagliatelle. En tot slot 50 gram groene olijven. Dat ik ook voor klap hoe je het maakt. Doe dat. Eens. Ja, nou, dan komt hij. Uh, verwarm de tuinbonen indien, indien deze uit de diepvries komen en spoel deze af en zet ze opzij. Uh, komen ze uit een pot, dan uh, hoef je er nog even niks mee te doen, die komen later weer. Vrije de olijfolie en bak hierin de rode ui en peper. Even kort en bak ook tot slot de blokjes chorizo even mee. Afplussen met de vleesbouillon en voeg de gekookte tuinbonen toe. Stoof dit met een deksel erop voor ongeveer 5 minuten. Uh, kook de tagliatelle met zout op circa 8 minuten. Dan zijn ze net beetgaar. Uh, giet de pasta af en meng dit met het bonenmengsel. En garneer tot slot met de olijven. Bent u vegetarisch, dan kunt u de chorizo uiteraard vervangen door bijvoorbeeld parmezaanse kaas. Een wijnadvies, ja. Ja, je wilde wat zeggen, Ruud. Nee, nee, nee, ik ga Je wilde even zeggen van, oh, lekker. Nee, ja, ja oh. dat, dat sowieso. Maar ja, ik ga niet door jouw wijnadvies heen. Nee, nou, mijn wijnadvies uh, luidt, of eigenlijk Angela haar wijnadvies luidt... een frisse Sauvignon Blanc. En dit bericht is nu al na te lezen op de Facebookpagina van Sandvoort Lunch. En ik uh, wens u allen een eet smakelijk. Ja. Dat uh, is heerlijk. Ik, ik, doe, ja, ik ben niet zo gek op olijven, dus ik weet niet hoe ze dat thuis gaat oplossen, maar nou ja, dat zien we dan wel weer. Het zijn er niet zoveel. 50 gram, die kan je er wel uitvissen. Ah, die, kan, die kan je er wel uitvissen. En is het alleen groene olijven die je niet lekker vindt? Ja, nee, ik heb niet zoveel. Oh, ik, ik ben gek. meer op, op de zwarte olijven. Oké. Okay. Ja, ik, ik eet wel, ze bakt ook heel vaak in olijfolie en zo. Dat dan weer wel. Maar nou, ik weet eigenlijk niet waarom niet. Ik... Nee, het kan. Dat kan. Maar uh, het is in ieder geval, het, het, het, het, het water loopt me al in mijn mond in. Ja. Laat je weten hoe het was? Ik, als ik het voorgezet krijg, dan laat ik het <laughs> ik je zeker ga, ik weten. Ik ga er eigenlijk wel vanuit. Ja, ja, ja. Nou, ik laat ik je zeker weten hoe het was. Hoe het, uh, ga je het zelf ook maken of niet? Nou, misschien wel. Ik, ja. uh, ik moet even kijken hoe het thuisfront reageert op tuinbonen. Ik vind oh. tuinbonen wel lekker, maar... Ja, niet iedereen nee, vindt precies. dat lekker. Nee. Nou, misschien kan je ze vervangen door witte bonen. Dat kan natuurlijk ook. Oh ja. Ja, dat idee. Very English. Ja, very English. <laughs> Goed, uh, nou, dat was het recept. En uh, u weet het, onze criteria voor dit recept zijn over het algemeen... dat het zeker binnen een half uur klaar moet zijn. Uh, moet gemaakt kunnen worden, laat ik het zo zeggen. En dat het qua prijs uh, heel betaalbaar blijft. Dat het zo, als je alles bij elkaar telt, dat het zo rond een tientje moet zitten. Nou, dus, uh, dit, dit zit daar ruim onder. Ja, maar dat is, dat is dan het maximum wat we er. Uh, ja. Want we, we willen juist een recept. Kijk, dure recepten kan iedereen bedenken. Maar wij zoeken altijd gewoon lekker betaalbaar. Ik gok dat dit de helft is. Ja. Dat, uh... Nou, lekker. Ja. Dat is mooi. Goed, nou, wat uh, gaan we nou doen? Zullen we een plaatje draaien dan? Ja, zullen we doen. Ja, laten we het doen. Je weet maar nooit wat er goed voor is. Maar nou, gewoon een lekker plaatje draaien. Het zijn de Crusaders. Put it where you want it. Crusaders, bandje waar we eigenlijk op dinsdag altijd ook het programma mee afsluiten de band. Uh, vroeger noemden ze zichzelf de Jazz Crusaders en later hebben ze dat jazz eraf gelaten en dan zijn ze wat meer funk gaan spelen en zo, en soul. En we kennen ze natuurlijk ook als uh, begeleidingsband van uh, Randy Crawford, Streetlife onder andere. Dat uh, hebben ze uh, samen gemaakt, Streetlife. Ja, en dan hebben we leuk nieuws, want uh, Toontje Lager komt weer bij elkaar. Dat hoort vertelde Sandra maar net. Dus Sandra, vertel eens. Nou, na 30 jaar uh, hebben ze besloten dat ze weer op tour gaan. In 1985 Zo. was dat voor het laatst. En uh, ik, ik kan ook melden dat, uh, dat Haarlem wordt aangedaan. Dus uh, nou ja, dicht bij Zandvoort. 11 leuk. februari staan ze in de patronaat. Zo. Dus uh, Toontje Zo. Lager met Erik Messi. Ja, kun je eindelijk weer stiekem dansen. Dat, uh, ja, een mooi nummer was dat, hè. Oh, ja, leuk oh, Is dat, dat nog steeds eigenlijk niet? Was, was dat, Is dat? Nee. Heb jij er wel eens zo gedacht? Of nou heb jij wel eens een jong gehad die dat tegen je zei? Ik heb het stiekem. met gedaan Ja, mons... ik heb ja. ja. Ja? Dat is een jongen die tegen jou van ik, ja, ik heb een stieker met je stiekem met dan... je gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja. ja. Ja. Goh. Nou, nou eens kijken of het nog werkt. drinken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 februari dus te zien in het Patronaat in Haarlem. Dames en heren, als u fan bent van Eric Mezi en zijn Toontje Lager. een van de bands die in die enorme flow begin jaren 80 van de Nederlandse popmuziek. Met het goede doel Doe Maar. Eh, nou, Toontje Lager natuurlijk. Klein orkest. Heel veel van die... Ja, prachtige Nederlandse popgroepen die allemaal ook leuke Nederlandstalige, uh, dingen uh, zingen. Zing, en ja, ze komen weer steeds, uh, weer een beetje terug. Erik Meesje met een toontje lagen dus, uh, 11 februari in het patronaat in Haarlem. Goed zo. Nou, gaan we nu nog even makkelijk doen. Want anders dan wordt het zo moeilijk. We doen het even makkelijk. Het zijn de Commodores. En dat is het Easy. My of No, Ooh, that's why I mean. Ritchie uit voortkwam kwam en de uh, Commodores. Oh, so ik weet niet wat ik er één Zandvoort er heel veel plezier mee doe, want die is gek van de Commodores. Dus uh... wie, wie, wie? Uh, Ronnie Brouwer van uh, Lauren oh, Harding, yeah. ja, die is helemaal gek van uh, de Commodores. Het nieuws bij Zieerem Zandvoort vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg.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 Maandagochtend rond 10 voor half 7 heeft er in de omgeving van de Linnéestraat een beroving plaatsgevonden. De politie is op zoek naar een blanke man van 1,90 meter lang gekleed in rood met zwarte kleding. Weet u meer over deze uh, beroving dan kunt u ook bellen naar 0800 0011. Gisteren was de laatste dag om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de windmolens voor de kust... Een echte gamechanger. Zo noemt wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeente. En tevens de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers voor plaatsing van windturbines op locatie Amuidenver. Al geruime tijd pleiten Bergen, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort voor deze locatie om windenergie op te wekken. En Muidenver ligt namelijk buiten het zicht van de kust... en er is meer ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland doet mee in de race... voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. De verkiezing is een initiatief van staatssecretaris Van Dam. Met de verkiezing wil het kabinet de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken... voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Een vakjury onder leiding van professormeester Pieter van Volhoven selecteert de beste inzending. Noord-Holland doet mee met in totaal drie nationale parken. Naast Zuid-Kennemerland gaat het ook om het Nationaal Park Duinen van Texel en Nationaal Park Heuvelrug. De provincie koos voor deze drie omdat elk park een eigen unieke karakteristiek kenmerk heeft. Op 10 oktober maakt de jury bekend welke gebieden zijn genomineerd voor de publieksverkiezing. En dan van 10 oktober tot en met 31 oktober kan het publiek zijn stem hierop uitbrengen. Op zondag 25 september houdt Orangutan oetang Rescue een sponsverwandeling in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De opbrengst gaat naar het Sintang Orangutan oetang Center, een organisatie in West-Kalimantan die illegaal gehouden orang-Oetangs opvangt en ze weer uitzet in het wild. Wandelaars hebben de keuze uit drie routes: van 3,5, 9 en 19 kilometer. Start en eindpunt van de wandeling is het bezoekerscentrum uh, de Kennemerduinen, Zeeweg 12 in Overveen. Deelnemers die, langs de route, die de langste route lopen kunnen starten tussen 10 en 11 uur ochtends. Wandelaars die kortere routes lopen kunnen starten tussen 10 en 12. Meer info hierover vindt u op de website www.np-zuidkennemerland.nl en tot zover het regio nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en net als gisteren is het ook vandaag over het algemeen bewolkt... met zo nu en dan wat zonneschijn. Het blijft droog en bij niet meer dan een zwakke oost tot noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 19. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden maar ook enkele opklaringen. Lokaal ontstaat nevel en mist... en bij een zwakke tot matige naar zuidoost draaiende wind... daalt de temperatuur naar 12 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ook dan zal de zon geregeld schijnen. Het blijft wederom droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur is iets hoger en stijgt naar een zeer aangename 20 of 21 graden. Donderdag is het over het algemeen weer bewolkt... maar zo nu en dan schijnt ook de zon... De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur stijgt dan ongeveer naar 20 graden. En tot zover het weer volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Vierde zand voor! Het liedje van de Zuidkie. Op zie je, zand. zeer eigenzinnige mens, een zeer eigenzinnige artiest mag je vooral wel zeggen, heel apart. en uh, vooral ook heel inventief, uh, want hij heeft echt alle stijlen muziek uh, heeft hij, uh, heeft hij wel, wel beheerst. Wat had jij met dit nummer, dan? Ik ik uh, ben echt een echte prins fan. Ik, om het ja, zelf? ja, ja. En dit was uh, van het album Diamond and Pearls en dit heeft het nooit als single geschopt. maar het is zo'n lekker Jessie-nummer. En wat je net al zei: Prince, die kon alles. Ja, ik vind al lang niet alles goed. Ik heb ook wel van die exper een beetje ja. experimentele dingen. Ik denk van nou moet dit. Ik, ik denk ook niet dat je, dat je het moet willen om alles van Prince goed nee. te vinden. Omdat hij. Ja, dit, dit was gewoon een muzikale duizendpop. Ja. Dus, maar ik denk dat er wel voor ieder wat wil zat in Prince. Ja, en hij was ook een enorme bewonderaar van Jimi Hendrix. Hè? Dat heeft hij ook. Uh duidelijk ook wel laten merken in sommige gitaarsolos en uh, ja een een begaafd man het is jammer dat ook hij ja. uh, een van degenen is die ons dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is. ik zou heel graag gewoon willen dat we nog konden zeggen van deze zomer Prince in, de, in de Kuip of zo, of ja. in de arena, maar ja. helaas, helaas. Nee, helaas, dat, helaas, dat, helaas. dat gaat niet meer lukken. Helaas ja. niet. Prince dus, en uh, uh, de, de, de, de, hij is ook dermate eigenzinnig dat je ook vooral niet moet proberen, dat snap ik dan weer niet helemaal trouwens, maar je moet ook niet proberen om zijn muziek op Spotify te vinden, want er staat niets op. Alleen maar covers. Nee, is goed beschermd, hè? Ja, maar dan staat het wel op YouTube, dus dat eigenlijk. Heb ik niet. En Spotify betaalt en YouTube niet. Dus ik, dat, dat, dat snap ik niet helemaal. Dat is een van de weinige, weinige printnummers die wel op YouTube staat. Want ik, ik heb wel eens gezocht en uh, ja? kwam er weinig tegen. Okay. Ruud, mag ik nog wat zeggen? Ja, dat mag jij. Toen uh, wij vanochtend, of uh, ja, vanochtend was het nog. Het was voor twaalf in de studio binnenkwamen. Toen uh. lag er een uh, flyer op de deurmat. Ja? Uh, van iemand die uh, deze speciaal heeft laten drukken. Want er is een uh, kat vermist hier in de buurt. Oh. En dat is... Uh, Mag ik, mag ik dat vertellen? Ja, mag jij wel ja, hè? Dat ja, ik, dat, als je zoveel moeite doet om je kat te vinden... Dat, uh, dan mag ik dat vertellen. En uh, ja, hoe, Het staat niet hoe ze, hoe ze heet... maar het is een spart, zwart met witte kat. Ze is 19 augustus al. Dus dat is al een tijdje. Het is een tengere schuwe dame. Dus eigenlijk een poes van negen jaar. Met een wit befje, buik en voetjes. En haar linker voorpoot is helemaal wit. En het is in de omgeving van de zuster Dina Brondestraat in Zandvoort. Dus dat is hierachter. En uh, heeft u deze kat gezien, dan uh, kunt u bellen met... Nee, daar komt het nummer... Zal ik het nummer zeggen? Ja, dat is nou, wel Laten we laat het ja? maar op Facebook zetten. Want, we zetten het op Facebook, ja, de hele flyer. We, precies. Ja, dat, uh, dat lijkt me, me goed. op de Facebookpagina. Daar zetten zet we, het, we nu het even op. op. Dan gaan we het nu opzetten. Want dan kunt u daar ook het nummer, want zo'n nummer noemen... dat is mijn ervaring altijd dat... dan ja, moeten mensen al gaan, heel he? snel uh, een papiertje ja, pakken. Precies. Maar u kunt dat, uh, die flyer en het bericht dus even teruglezen... op onze Facebookpagina www.facebook.com uh, schuin en Zandvoort luncht. En daar kunt u het terugvinden. Ja? Vind ik een goed plan. Goed, uh, en misschien zit het beest gewoon wel bij... Uh, dieren thuis Kermeland en de, de Ke Keesomstraat of zo. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar goed, als dat zo was geweest, hadden we het wel gehoord. Nou, zoeken en uh, hopen dat het besje nog terugkomt. Want het is natuurlijk best al lang geleden, al ruim een maand. Nou ja, je weet het nooit met katten, hè? Nee. Er zijn, er zijn katten die, die hebben eh, honderden kilometers naar huis gelopen. Dat is als, ja, dat komt gewoon voor. Goed. Um, Ria, uh, Ria, nou ja, die heeft ook weer een nieuwe plaat. Ja, ik heb hem al eens eerder gedaan. Ik vind hem erg mooi. Ik ga hem ook nu weer voor u draaien. Love on the Brain. Geen zes dingen tegelijk doen. Dat gaat niet. Nou, nou was ik te laat. Ja, nou goed. Maar dat was in ieder geval uh, Rihanna. En uh, dat, doen we, dat heet uh, dus uh, Love on the Brain. De volgende uh, nieuwe is ook weer zoiets. Van een band die heet Bears Dan. Of Bears Dan. Ik weet niet hoe je dat uh, zeggen moet. Maar goed, Bears Dan. Ga ik maar vanuit. En dat heet Due to the Vine. En dat is ook een lekkere plaat. Luister maar. Beetje Kensington-achtig, zei hij vorige week. Yeah. Born a break or to last, is it all in the past? Is that a scar or a birthmark? We trace in this cold. so far away, and I know it, beneath it all I'm so broken, cut me out, cut it over, See you at all. ZANG EN En dan doen we het heet... Due to the Vine. een van die lekkere nieuwe platen van het ogenblik. En uh, we hebben er nog één te gaan, Sam. Dan zit het er alweer op. Ja, time flies, hè? Ja, when you're having fun. Exactly. Ja, het gaat hard. Dat gaat heel hard. Maar dan uh, zou ik zeggen? Nou ja, laten we er nog maar eentje doen van Mick Jagger. Ja, laten we hem maar even doen. Hij komt ook dansen. Dus als u op de webcam meekijkt... dan ziet u hem in de studio dansen, die Mick. Ja, Just Another Night... Oftewel, nog één nachtje. En dan is het woensdag. Het klokspook, hè. En het klokspook dat zorgt ervoor dat we zo'n plaat dan weer net niet helemaal kunnen draaien. Weer tenminste niet het programma op een fatsoenlijke manier ook nog een beetje afkondigen. Mick Jagger, just another night. Maar hij duurt nog een paar minuten en dan gaat hij dwars door, uh, gaat dwars door de, de, de troonrede heen en zo. <laughs> dat, is, dat is zo niet. Hoewel, we hebben die troonrede helemaal niet. Nee. Maar dat hoort u straks in het nieuws wel, wat erin stond. Eens en eens weer ongekend. Positief natuurlijk. Het gaat allemaal weer hartstikke goed. Maar ja, het zijn volgend jaar verkiezingen. dan moet je niet met een slechte boodschap aankomen natuurlijk. We zijn eh. uit de crisis, hè? Ja, we zijn nu ineens Joehoe. uit de crisis. Joehoe. <lacht> Merk jij er wat van? Ik niet, maar goed. Ik, uh, ik, ik hoop het binnenkort. Ik, uh, ik zoek nog een baan. Ja, ja. Uh, dames en heren, Ondernemers <lacht> van Zondvoort in Regelen Wilt u een gekwalificeerde kracht? neem uh, Sandra Lissenberg. Nou, hierdoor. Hé, hey, is dat... Uh, nou ik krijg je garandeerd een baan hoor. Ja, marketingcommunicatie. Ja. Marketingcommunicatie, dames en ja. heren. Dus oh, geef het door. Maar marketingcommunicatie, het is een ster daarin. Ja, ik persoonlijk heb liever dat ze geen baan krijgen. Want dan ben ik er kwijt. <laughs> maar voor Sandra natuurlijk hoop ik dat je heel snel weer werk vindt. Toch? Dat ja. hoop ik ook. Ja, dat hoop ik ook. Wordt tijd. Nou, eh, lieve Sandra, leuk weer dat je er was vandaag. Nou. En ik kijk nu alweer uit naar volgende week dinsdag. In het eruit. Ja. Gaan nou, we er weer een gezellig uh, programma van maken. Gezellig! Ja. Uh, donderdag ben ik er weer, dames en heren. En dan natuurlijk samen met Dolly. En uh, dan wordt het weer gezellig. En, ik wil uh, Dolly nog even bedanken voor het uh, opzetten van het nieuws. Dankjewel, Dol. Ah, Dol. Wat lief van je. Ja. ja. Het is er toch, schatje. Ik kwam ze helemaal brengen gisteren. Ah. Gistermiddag aan de deur. Che. Wat een service. Absoluut. Absoluut. Goed, we gaan eruit, dames en heren. We gaan we weer terug proberen te komen naar Beverwijk. En uh, ik wens u nog een hele fijne dinsdag. En uh, tot donderdag bij hetzelfde programma Zand wordt luncht. Dag. Toedeledokie. Toedeledokie.